Freddy van met het NOS-journaal. De ministers van Financiën zijn in Brussel bij elkaar... om te praten over verlenging van het steunpakket aan Griekenland. Het land heeft daar gisteren om gevraagd. Zonder verlenging van de lening van ruim 240 miljard euro... komen de Grieken in de problemen. Duitsland, Nederland en andere landen zijn kritisch... over de toezeggingen die Griekenland doet in ruil voor verlenging. Maar de meeste lidstaten wijzen het voorstel niet meteen van de hand.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 De islamitische stichting Rohama in Rijswijk heeft juridische stappen genomen tegen minister Koenders van Buitenlandse Zaken. Die trok deze week de visa in van drie imams die op een benefietgala in maart zouden spreken. De stichting wil niet zeggen welke stappen ze heeft genomen. Rohama noemt het besluit van Koenders dubieus en totaal niet transparant. In Antwerpen is vanochtend een schoonmaakster van supermarktketen Delaise levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanval met zuur. De dader is gevlucht. Over zijn motief is niets bekend. In december heeft de supermarktketen mails ontvangen waarin werd gedreigd met zuuraanvallen op klanten. Dat meldt persbureau Belga. En medewerkers van de Rotterdamse politie zijn vandaag in Rome geweest en hebben de politie daar hulp aangeboden bij het opsporen van de relschoppers. De beelden die in Rome zijn gemaakt worden met de politie in Rotterdam gedeeld. Burgemeester Taleb noemt in een brief aan de burgemeester van Rome het gedrag van de hooligans een ongelooflijk misbruik van gastvrijheid. Hij betuigt namens alle Rotterdammers zijn steun. Het weer, vanavond en vannacht ook regen en een graad of vier. Morgen eerst buien met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. In de loop van de dag breekt de zon door soms en het wordt een graad of vijf. Dit was het. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Het is nog altijd een hele drukke avond. Spits 220 kilometer staat er in totaal. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Meer en Eembrugge 10 kilometer. Andere kant op richting Amsterdam bij Muiden 7. Op de A2 is het ook erg druk. Van Amsterdam naar Den Bosch tussen Breukelen en Knopend Ouderijn 6 kilometer. Verderop tussen Nieuwegein en Everdingen 8. En tussen Culemborg en Waardenburg ook nog 11 kilometer rijdend verkeer. Op de A6 van Muiden naar Lelystad. Daar kom je in de file bij Almere Haven. Zes kilometer daar. De A12 van Den Haag naar Utrecht is helemaal dicht tussen Zoetermeer en Zevenhuizen door een ongeluk. Daarachter staat ook al een behoorlijk lange file. Verkeer richting Utrecht kan het beste via Alfa aan de Rijn rijden over de A4 en de N11. De A13 dan Rotterdam-Den Haag tussen knopend Kleinpolderplein en Delft. 9 kilometer, er stond even een auto met pech.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 With love and makes the, the world taste good. Oh, who can take a rainbow? Who can take a rainbow? Wrap it in a sign. In so good in the sun and make go be lemon by the candyman. Candy oh, the candyman can. The candyman can, The candy man can. cause he mixes it with love and make. Ja, de Candyman en wij bieren geen candy... maar wij hebben wel lekkere blokjes kaas... we hebben lekkere leverworst en lekkere worst. En nootjes yes, niet te vergeten. Yes. Zo is dat, Maurice. En dat is maar goed ook, want uh, het is weekend... en sommige mensen, als het dan maandag is... Ja, dan, dan zeggen ze al bij zichzelf... I have on my mind. <kling> ja, zo is, zo is dat. Vrijdag in gedachten, op de maandag. Want daar leven we allemaal stiekem... Uh, althans uh, een hoop van de mensen die uh, door de week uh, moeten werken leven daar toch naartoe, na het weekend. Maar je hebt ze ook andersom, hoor. Vertel, door ja, oh, ja, Je hebt je ze ook me... die vrijdag denken van... was het maar maandag, dan zit <laughs> ik weer zo'n hele weekend alleen. Ja. <laughs> Is dat zo? Ja, dat, dat is zo. Nou, vertel, ja, nou, echt waar. Nou, vertel wat er gebeurt? gebeurt. Ja, nee, ik ben niet zo. Ja, nou. Voor <laughs> mij is elke dag vrijdag. Oké. Oh. Ja. Oh, ja, nou, nou, nou, nou, dan val je door de mand. Hé, hey, luister, uh, net uh, Sammy Davis Jr. met, met uh, uh, Barry Manilow. Er zijn steeds meer artiesten, waaronder Barbers Streisand bijvoorbeeld. maar ook uh, uh, Barry Manilow, die dan uh, duetten opgenomen hebben met uh, mensen die uh, reeds lang zijn uh, overleden. Oh ja. Sammy Davis is natuurlijk overleden. Hij heeft een heel album gemaakt met allemaal lievelingsduetten. Althans, lievelingsnummers van hem. Die heeft uh, samengezongen, die orkestbanden met de, met de stemmen van de originele artiesten. heeft hij verzameld en daar heeft hij een mooi album van gemaakt. Dit was er een voorbeeld van, Man. Maar bijvoorbeeld ook uh, met Dusty Springfield, The Look of Love. Een Bergerac liedje. Moon River met Andy Williams. Sunshine on my shoulders, John Denver natuurlijk. Uh, ik zie Michael inter uh, interessant deze kant op kijken. Maar heb jij iets bijvoorbeeld met John Denver? Vind je dat? Vind je dat een? Uh... Ja, natuurlijk. Dat is, is geweldig. Ja. Dat vind ik echt, echt super. Bijvoorbeeld uh, Country Roads. Die ja. De, de, ja, super. Ja. Ik hou ervan. Heb je die op je repertoire staan toevallig? Die uh, zing ik toevallig ook, ja. Kijk, ja. Nou ja, dat zijn ook de, dat zijn ook de nummers waar je mensen mee, uh, mee amuseert. Hè? Want dat is een uh, heel populair repertoire wat iedereen ook kent, natuurlijk. Ja, maar ik, ik ben met mijn repertoire zing ik toch wel wat ik uh, zelf leuk vind. Ik ben juist niet iemand die van... oh, jij zingt die dus, ik wil die ook zingen. Ja, maar goed, dan, dan vind je toevallig zelf leuk... wat mensen, een hoop mensen ook leuk vinden. Goed. Ja, dan ben ik wel achtergekomen. Want ja. ik, de, ik deed eigenlijk dat nooit. Nee. Want ik deed altijd uh, alles maar wat een ander... Uh, wat ik dacht dat een ander leuk vond. Ja, en en daar liet ik altijd de mooie liedjes... die I achteraf iedereen leuk vindt... Ja. liet ik altijd links liggen. Ja, ja, ja. ja. Dus daar heb je een... een, een Wijzigingen aangebracht als het gaat om de ja. inhoud van je repertoire. Nou, Klopt. Mooi. Kijk, ik krijg nog een lekker dank drankje, dankjewel, Dolly. Ja, ja, ja, ja geweldig. Ja, dat kunnen de luisteraars natuurlijk niet, je, niet zien, maar hè, dat kunnen ze nou wel horen. Ik neem gewoon de slok. Let op. Mm. Mm, lekker. Zo. Dat is live drinken op de radio. <laughs> ja, uh, uh, Paul. Uh, het, uh, het moment is aangebroken dat wij over een serieus onderwerp gaan praten. U Ik raadt het al. Ik vind kunst eigenlijk heel serieus, hoor. <laughs> uh, politiek. Ja. Politiek. Uh, jij bent de Koen Blauw afgestudeerd. Ah ja, we ja, Ja, nee, maar dat moet, de, de mensen die nou net de radio hebben aangeschakeld... Oh ja. die moeten we natuurlijk ook nog even informeren. Uh, twee gasten hier luisteraars uh, vanmiddag bij uh, Zandvoort draait door... dat is uh, zanger Mike Danen en uh, kunstenaar, schilder moet ik zeggen... Uh, Paul Dikker. Die aankomende uh, zondag een mooie tentoonstelling heeft. Ik zeg het nog maar eens een keer. In de Meersen in Hoofddorp kunt u allemaal naartoe. Kunt u genieten van zijn schilderijen. U kunt ze ook nog kopen en hij... Uh, hij, uh, is, uh, hij moet wel verdienstelijk zijn, maar hij kan ervan leven. Nou, als je kunst, als kunstenaar kan leven van het werk wat je maakt... dan moet het werk wel mooi zijn, want anders wordt het niet verkocht. En als het niet verkocht wordt, ja, dan uh, moet je daar een baantje bij nemen, zoals dat heet. Hij kan zichzelf permitteren, luisteraars, om, uh, om af en toe naar, naar, naar Zweden... of naar Noorwegen, sorry, Noorwegen te gaan, naar Scandinavië... om daar uh, in het fjordenlandschap te genieten van, uh, van de natuur... en dat ook nog vast te leggen op het doek. Ja, toch? Ja, heerlijk. Ja. Heerlijk. Ja. Hey, maar toch nog even de politiek. Want uh, uh, als je zo uh, lang gestudeerd hebt op dat gebied. Ja. En, en, da en, dan, en dan in een heel andere uh, beroep uh, je boterham mm -hmm. verdient. Uh, er moet toch, er moet toch uh, steeds die interesse blijven. En je zei het net ook al even buiten de uitzending om. tegen ons dat, dat uh, jij eigenlijk best wel ooit in de, in de, in de Tweede Kamer had willen zitten misschien... Als, als vertegenwoordiger van een politieke partij. Alleen dat jij jezelf te emotioneel vindt... en het daarom maar niet doet. Nou ja, nee. ik zei dat het niet is speciaal in de Tweede Kamer. Maar ik, ik heb er wel eens aan gedacht om ook de politiek in te gaan... om lid te worden van een politieke partij... en dan uh, actief te zijn. Dat kan ook in de gemeente zijn of ja. in de provincie. Dat hoeft niet speciaal in de Tweede Kamer, maar... Uh, maar ja, ik, ik ben daar te emotioneel voor. En ik, ik, ik, dus ik, ik denk niet dat ik dat goed zou kunnen. Denk. Maar in welke, zin, in welke zin te emotioneel? Je denkt, als je je ergens over opwint... over iets waar, waar je het niet mee eens bent... je en... vaak een rode waas voor ogen. Oep. Dat is niet goed. Oep. Ja, ik snap dat helemaal. Ik heb, bijvoorbeeld... ik heb ook een blauwe maandag in de politiek gezeten. En ik ja. was daar heel snel klaar. Want inderdaad, wat Paul zegt... als je ergens voor staat... Hè, ja. en, en uh, je merkt gewoon... Dat, dat de politici een beetje om elkaar heen lopen te draaien en te doen en, mm -hmm. en niet echt, echt staan. Mm -hmm. Ja, dat, ah ja da, de daar politici... werd ik ook heel boos om. Dus ik snap wel wat Paul zegt, ja. De meeste politici, en die ervaring heb ik dan zelf, omdat ik... Uh, nou, ik, ik durf het wel te zeggen dat ik uh, zo'n keer of dertig per jaar uh, het vragenuurtje bezoek uh, op dinsdag in de, in de Tweede Kamer. Oh ja? ja, ik ben eenmaal gepensioneerd. Ik vind Den Haag een hele leuke stad om, leuk. om, om, ja. een, om eerst een wijntje te doen op het plein... en een uitscheidertje ja. te eten en dan vervolgens om half twee in de rij te gaan staan met de Tweede Kamer. Ja. Dan ga ik op de tribune zitten en dan volg ik de, de debatten. En soms is dat heel spectaculair. Ja. Soms is het ook heel saai, want dan zijn de onderwerpen ook wat minder, minder aansprekend, zeg maar. Althans voor mij dan. Uh, maar uh, ik merk toch wel dat al die Kamerleden die uh, hun eigen partij vertegenwoordigen... En, uh, controle uitvoeren over, over het regeringsbeleid, zeg maar. Dat die wel... Uh, Want jij zegt van ja, die mensen staan ergens voor. Nou, die staan wel degelijk voor, ja. voor hun eigen standpunt. Ja, is ook zo hoor. Ja. En het is, het is ook echt een vak, hè. Kijk, je moet bijvoorbeeld als je een goede politicus bent, moet je ook een hele goede dossierkennis hebben. Dus eh, als het, het, je moet goed weten waar het onderwerp over gaat. Mm Hoe -hmm. eh, het in het verleden is behandeld. Weet je, het is echt wel, ja, je moet echt wel wat kunnen, hè, als je dat goed wil doen. Ja. En je moet goed kunnen spreken, goed uit je woorden kunnen komen. Ja, goede nou, vragen kunnen stellen. Er zijn natuurlijk meestal de fractievoorzitters die het woord voeren. Je mag wel, ook als Kamerlid, gewoon uh, Ja, je, maar je, dus, je, je hebt allemaal woordvoerders op allerlei onderwerpen. En er zijn, mm -hmm. afgezien van die plenaire vergadering in de Tweede Kamer... Ja. heb je ook heel voor commissievergaderingen, commissie dit en dat, eh, cultuur en eh, onderwijs. En, nou ja. en eh, daar zitten allemaal de, de, de woordvoerders van de fracties... en die doen daar het woord en die doen daar het politieke handwerk. Ja, eh. um, ja ik, vind, ik, vind, ik vind het uh, machtig om te volgen, hoor, die uh, sommige, oh. de, sommige debatten. Uh, maar uh, uh, wat ik ook wel eens vermoed, dat sommige Kamerleden... niet helemaal gaan voor waar, waar ze eigenlijk... Uh, uh, of zijn ingehuurd, dat zo ja. te zeggen. En daar bedoel ik, want je hebt het over, je moet, je moet informatie uh, tot je nemen, je moet, je moet op de hoogte zijn van allerlei onderwerpen. En dat vraagt natuurlijk een hoop thuiswerk, denk ik. Een, ja. een hoop, hoop leeswerk. Ja. Uh, en ik heb van sommige Kamerleden wel eens het idee van dat ze. En dat, die vallen dan ook door de mand, ja. door vragen die er gesteld worden. Dat sommigen er misschien niet helemaal voor gaan. Ik weet, niet, ik weet niet. op wie je doelt. Nee, ja, dat, ja, dat ga ik oh, nee. Nee, Maar dat zal, zal, zal best zo zijn. Dat zou zal kunnen. Ja. Ja. ja. ja. ja maar die, die heb je natuurlijk in elk vak. Hè. Je hebt mensen die. Je hebt ook muzikanten of, of schilders en de, de journalisten en de presentatoren. De een. Nee, de een, de een. gaat ervoor en die maakt. Eens, en de ander die. die denkt ja. Die komt ja. met de Franse slag. Dat, dat is ook. Ja. Dat is ook zo. Heb jij eens met politiek Mike? Nee, helemaal niks. Helemaal niks. Nee, jij gaf het net ook al een beetje aan. Je was nee. vroeger, vroeger van de VVD, maar nu weet je het... Eigenlijk weet je het niet. Je weet niet waar je op zal stemmen. Nee, maar ik heb ook weinig geloof er meer in. Ja, de, maar uh, hoe, hoe komt dat? Nou ja, door alles wat er nu door de jaren heen allemaal gebeurt. Alle beloftes die er gemaakt worden, dingen die niet aangekomen worden. Ja. Dat en dus zij... in het begin worden er van allerlei leuke, leuke dingen... Om, om mensen te trekken worden er dus beloofd en gedaan. En uiteindelijk komt er van al die woorden komt er gewoon helemaal niets terecht. Helemaal niets? Nou ja, niet helemaal niets. Maar... Nee, wat uh, eigenlijk uh, wat Paul net zei uh, in het vorige uur: uh, uh, er moeten coalities worden gevormd. Uh, dat jij, vond jij juist het mooie van de democratie: ja. dat, je, dat je op die manier uh, elkaar uh, probeert te beïnvloeden en probeert om een bepaald beleid van elkaar te krijgen. Nou oh ja, kijk, je, je leeft met elkaar in. in je leeft met elkaar. We leven hier in Nederland met 17 miljoen mensen geloof ik. Hè? Mm -hmm. En de, de een vindt dit en de ander vindt dat. Ja, hoe moet je daarmee omgaan? Dat is hartstikke moeilijk. Dus de enige manier is, is dat je procedures ontwikkelt, dat ja. iedereen het gelijk is, en dat je met afgevaardigingen daarvan zegt van nou ja, we gaan proberen een soort. Een soort midden te vinden waar we ons allemaal in kunnen vinden. Ja. Dat is toch hartstikke goed. Ja, dat is op zich wel goed. Anders moet de ene maar, groep de andere gaan overheersen. En dan krijg je natuurlijk. Ja, dan, kan je, dan kan je oorlog vechten. <laughs> maar maar er, wordt, er wordt wel eens gezegd dat, dat democratie dat, dat uh, de macht van de sterkste is, de macht van de sterkste. Ja. Ja, dat is een beetje met hoe, hoe je ermee omgaat. He, ja, je, je, je, je gaf net aan... je, je had eigenlijk filosofie moeten, moeten studeren... voor je, ja. voor je gevoel. Ja. Uh, uh, ik, heb het, ik heb het dan eigenlijk... Dan, de, hoe moet ik dat omschrijven? Nou, uh, uh, we kennen allemaal de machtsfactoren. Charisma, geld... Uh, uh, uh, uh, fysieke kracht... Uh, maar met, met name... Uh, uh, charisma en, en geld... En, ja. en dat, dat geeft een bepaalde macht uh, uh, waardoor je eerder uh, gekozen wordt, denk ik, uh, als, als, als partij. En daarom heeft bijvoorbeeld, denk ik, de VVD een hele hoop aanhangen. Omdat ze gewoon uh, figuren uh, uh, in die partij hebben die, die die macht, die dat aanzien en die, dat, uh, die, die, die machtsmiddel allemaal hebben. Dat ja. Nou, ik weet niet, want de VVD is ook wel eens helemaal naar beneden gegaan in de peilingen. En die hebben ook wel eens heel erg verloren. Hè. Dus ja, ja. ik denk niet dat het is wel zo ja. Dat, dat, ja, dat als je macht hebt en als je geld hebt, ja. dat je dan. Uh, of als je geld hebt, dan heb je macht. En als ja. je goed het woord, uh, als je goed kan praten, dan heb je ook macht. Meer ja. dan iemand die niet uit zijn woorden kan komen. Dat natuurlijk. bedoel ik. Ja. Ja. Maar dat is ook het mooie van de democratie. Uh, ja, en, en ik heb er allemaal aanmerkingen ook op hoor, daar gaat het niet ja, om. Maar omdat ja. de democratie vaak zo. Uh, ja, er wordt vaak zo slecht gesproken daarover. Hè. Maar uh, hier bijvoorbeeld is het zo dat een politieke partij. Ja. Die, die mag wel bepaalde giften krijgen om zijn campagne te uh, financieren. Maar dat is heel erg gereguleerd. Dat moet doorzichtig zijn. Want Zodat het niet zo kan zijn dat bijvoorbeeld een of ander groot bedrijf. zegt tegen de VVD of zo van, Nou, weet je, als jij nou dat en dat zegt dan geven wij jou een hoop geld. Dan geven wij jullie uh -huh. een hoop geld. Juist om dat soort dingen te voorkomen. Uh -huh. En uh, dat vind ik dan wel het mooie aan de democratie... dat het zo eenvoudig niet ligt. En een ander punt is... Ja. dat zelfs mensen die macht hebben of die rijk zijn... die kunnen toch heel diep vallen. Hè? Die kunnen, uh -huh. uh, nou, kijk eens naar de, uh, de parlementaire enquête... van de woningbouwcorporaties. Uh -huh. uh, die mensen, zoals meneer Staal en zo... dat was toch een hele grote meneer... en die andere man van... Uh, uh, Roosdalen, uh, uh, Ook met die in zijn maserati reed. Die mensen worden nou vervolgd en zo. En nou is dat in Nederland. Uh, valt dat nog mee, Maar in Engeland en Amerika is, is, gaat dat nog veel harder eraan toe. Mm -hmm. Maar ook, ook mensen dus die macht hebben. En die aanzien hebben. Die kunnen als ze verkeerd handelen. Ook die staatssecretaris net. Mm -hmm. Of nee niet die staatssecretaris. Die politicus van de VVD. Die zich heeft moeten terugtrekken. Omdat zijn integriteit wordt onderzocht. Ja niet alles kan zomaar. Mm -hmm. en dat vind ik wel goed. Dat is ook goed. Ja. Daar natuurlijk zonder meer. Uh, is er nou iets, uh, naar, kijk ik even naar Mike. Is er nou iets, uh, als er iets zou veranderen binnen, binnen, het, binnen het hele gebeuren, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer, is er dan iets uh, waarvan jij zegt van nou, als we het op die manier of op die manier zouden zou gaan doen, dan zou ik misschien weer meer uh, belangstelling krijgen voor alles wat er speelt in Den Haag? Nee. nee. <laughs> je hebt er echt helemaal niets mee. Nee, ik heb er echt, echt een en ik heb er ook allemaal. Ga je wel echt... stemmen, Ga je wel stemmen. Nou, negen van de tien keer is dat ook nog geschied. Dat er ook nog bij in. Dus ik ben eigenlijk iemand die gewoon een gewoon wijze mond moet houden. Maar. <laughs> ja, het, het is gewoon zo. Ja, oké. Okay. Ja, het kan. Ik, ik, ja, ik, ik heb er ook helemaal niets mee. Ik kijk nog even naar Dolly. Dolly, hoe ben jij, ben jij politiek geëngageerd? Absoluut niet. Absoluut niet. Nee, nee, nee. dat zeg ik. Ik heb het een ma blauwe maandag geprobeerd. En, en was dat voor, als, als raadslid of zo? Of, of als, ja. Oké. Okay? Ja, en, en uh, voor, wel, voor welke politieke partij? Sociaal Zandvoort. Sociaal Zandvoort, ja. Ja, dus je, jij, uh, je voelt je aangesproken tot, tot een sociale partij. Zoals daar is uh, in de landelijke politiek. Ah, ik ben wel een sociaal type. Ja. Ja. In, in de landelijke oh, politiek? De, de Partij voor de Arbeid en natuurlijk de, de SP. Uh, dat, dat zijn partijen waarvan men veronderstelt dat ze heel sociaal zijn. Uh, ja, daar stem ik dus niet op, hoor. Nee, oké. Okay. Nee, nee. Nee. Uh, nee, ik vond dat... Kijk, landelijk strook dat dan weer niet met mijn, met mijn overtuigingen. Terwijl uh -huh. uh, lokaal vond ik dat wel een heel goed programma. Wat ze hadden staan. Ja, daar kon ik helemaal achter staan. Ja, ja. ja. Okay. Maar dat heb je niet lang volgehouden? nee. Ik vind het een beetje ja sorry als ik het zeg en ja. ik wil niemand tegen de schenen schoppen maar ja. dat ik daar in de rondte liep ik vind het een klein beetje een schijnwereldje en dan kan ik uh -huh. niet zo goed tegen Oké. Okay. Nee. Dus ja, ook, ik ben er ook, heel snel weer uitgestapt. Ook, ook binnen de gemeente ja, moet er uiteindelijk moet er beleid gemaakt worden. En is de gemeenteraad toch... Want jij maakt een deel uit van het hoogste orgaan in de gemeente. Sommige mensen denken altijd nog dat de burgemeester de basis is. Maar het is mm -hmm. echt de gemeenteraad. En uh, jij maakt toch deel uit van, van de hoogste macht binnen de gemeente. En ja, de dat, gemeenteraad... is, dat is op zich niet zo erg. Ah. Maar uh, um, als je er wat mee bereiken kan, vind ik het prima... Ja. Maar het is net wat Paul net zei over ja. dat boos worden. Ik ben ook dan toch te emotioneel en ik ga er toch te diep in. Ik kan me okay. dan niet beheersen en dan, ja. dan word ik echt... Uh... Toen dacht ik van nou ik moet hier gewoon niet mee verder gaan. Want uh, ik heb lekker mijn radiootje. Daar kan ik lekker mijn energie in kwijt. En dat ja. vind ik leuk. Dat ja. is opbouwend. Ja. Dat is leuk. Iedereen die werkt met elkaar mee naar een mooi product. Ja. Terwijl in die politiek had ik meer van. Ja de een breekt de ander het liefste vandaag nog af in plaats van morgen. En ja dat, dat kan ik dan niet zo goed hebben. Oké. Okay. Dus ik heb gedacht van ik ga lekker mijn energie naar de radio brengen. Nou, dat is helemaal goed. En dan ga ik jou verwennen met nog een lekker stukje muziek. En dan Kijk, neem dat ik... bedoel ik maar. Ja, dan word leden. je nog eens verwend ook. <laughs> dus ik... Dat op vrijdag. <laughs> dat op, op vrijdag. Ja, dat gaat me in de, in de gemeenteraad niet lukken. Uh, uh, we gaan, we gaan uh, dat nummer van John Denver even draaien. Sunshine on my shoulders. En dat wordt dan gezongen samen met uh, Barry Manilow. Die leeft nog wel. Uh, is ook een hele succesvolle, ja. succesvolle zanger. Uh, bekend van de Coca natuurlijk en het mooie nummer Mandy. Uh, dit keer met John Denver: Sunshine on my shoulders. En voor de techneuten: het is een uh, Spotify-nummer. <laughs> je vernomen wat er allemaal kan gebeuren. Sunshine on my shoulder. John Denver samen met Barry Manilow. Een postuum duet zoals dat heet. Barry Manilow, ik zei het net al. heeft een prachtig album gemaakt met allemaal duetten tussen allerlei bekende internationale artiesten die er helaas niet meer zijn. Maar waarvan Barry Mellino vond dat hij daar uh, ooit nog eens een duet mee wilde zingen. Ook al zijn ze dan overleden. Nou, dat is tegenwoordig actueel. Dat heeft uh, Barbara Streisand ook gedaan. Die zingt een prachtig duet bijvoorbeeld met Elvis Presley. Love Me Tender. Kan ik zo ook nog wel even opzoeken. Dat is echt uh, super mooi. En ze heeft met Stevie Wonder, die leeft dan nog wel. Heeft ze ook een mooi duet gezongen. Uh, maar dat, is, dat schijnt populair te zijn. Dat is natuurlijk hier in Nederland ook gebeurd toen André Hazes uh, was overleden. Toen zijn er ook een aantal Nederlandse uh, artiesten ja, geweest... Gerard die uh, Joling, allemaal kostuum postuum met, uh, met Hazes uh, een duet hebben gezongen. Gerard Joling, uh, Tijntje Jooshuis zelfs geloof ik. Volter Kroes zelfs, allemaal. Peter Beunissen. Ja. Ja. Uh, ja, we hadden het er net al even over voor, uh, toen de plaat draaide. Uh, Rome... Dan heb ik het niet over de paus. Ik heb het ook over, niet over kindermisbruik, dit keer. Ik heb het, <lacht> ik heb het over, uh, over hooligans die daar huis hebben gehouden. Nou, jullie geven zelf aan, wij kijken weinig tv meer. Want wat je ziet is niks anders dan narigheid. En we leven dan bij voorkeur eigenlijk uh, in ons veilige wereldje. En uh, we genieten van... Uh, ons dagelijks bestaan en we proberen daar zo uh, positief mogelijk in te staan... en daar alles van te maken. Maar wat ik daar in Rome zag gebeuren... ik schaamde mij om, om Nederlander te zijn. Nou, terecht ook. Het geeft natuurlijk absoluut geen pas... Nee. om uh, met je handen aan andermans uh, spullen nee, maar... te zitten... en zeker niet het cultureel erfgoed zeg. Kom op, we staan hier allemaal op onze achterste benen... omdat uh, Zwarte Piet dreigt te verdijnen... maar dan ga je wel in een ander land waar je te gast bent... Ga je eens eventjes het cultureel erfgoed lopen vernielen? Hoe haal je het in je achterlijke botten hersens? Ja, Nou, ze hebben, ze hebben dat niet alleen, maar ze hebben de politie... <lacht> ze, ze hebben de politie bestookt met... Ik, zo met, stond met ik dus ook bij die, uh, bij die vergaderingen van de gemeenteraad, hè? Ja. Ze, hebben eigenlijk oh. gewoon, ze hebben eigenlijk gewoon... Uh, uh, ze zijn vechtpartijen begonnen, ze hebben de politie bekogeld met, met stenen en flessen. Ja. Uh, uh, alleen maar rottigheid trappen. Dat is eigenlijk... Volwassen mensen, dan denk ik van... In godsnaam, hoe is het mogelijk? Hebben ze geen hersens of zo? Nou, blijkbaar niet. Nee, het zijn kakkerlakken. Wat wil je? Die hebben geen hersens, nee. Ze planten zichzelf voort. Nee, ik bedoel, dat soort types... wat ons dus zo op de kaart zet... en wat zich zo misdraagt in een ander land... waar je te gast bent. Van mij mogen ze die... sluit ze maar op en gooi de sleutel weg. Dag. Ja, en straf ze naar de maatstaven. Ja, nou, ze hebben, dat is wel aardig om te weten. Ze hebben bekeuringen gehad van 45.000 euro. Ja, en gaan ze die betalen? maar nou, ze weet hebben het. niks. Ik Ach, weet. wel nee, jongen. Nee, nou, dat, zal, dat zal ik maar niet. Maar, en, en er is vanuit Rome, vanuit de politiek daar... dus ik geloof de burgemeester of de, de, de gemeenteraad van Rome... die hebben hier al in Nederland bij uh, de Nederlandse regering gevraagd... of uh, de regering bereid is om de, voor de kosten op te draaien. Ja, dus wie draait er uiteindelijk weer voor op? Wij met z'n allen. Klopt. Bedoel ik. ja. ja. ja. Ja, en, en omdat zo'n zo stel idioten zichzelf niet kan beheersen. Nou heeft overigens, hoorde ik net op het nieuws, de regering geweigerd om, om, uh, om, dat, uh, om dat te doen, vooralsnog. Gelijk dus, hebben ze. Ja. Uh, Laat hun ouders dat maar betalen. Ja, ja, dat zou je wel zeggen, ja. Ja, ja. ja uh, die hebben ze toch opgevoed, of niet? Ja. Niet opgevoed juist. Ja. Nee. Maar goed, ja, het is echt is onbegrijpelijk dat, dat mensen zo hiertoe in staat zijn, hè? Want, ja. Het zijn, dat, dat lees je dan ook altijd. Van het zijn niet allemaal uh, uh, wat jij zegt, kakkerlak. of het zijn vaak mensen, het zijn soms ook mensen die, uh, die eigenlijk gewoon een baan hebben en zo. En die, maar die dan in een groep, in een, in, tijdens een groepsproces, ja. tot heel ander gedrag komen. En dat zie je. Dus mensen zijn ongelooflijk beïnvloedbaar. Ja. Dat, dat blijkt, dat ook blijkt, al, dat blijkt ja. wel aan IS, de mensen die daar. Ja. Als ik die beelden nog zie van die mensen die daarop... Gelukkig heb ik die onthoofdingen niet gezien. Maar wat nee. je, die mensen die overal, je overal... Dat is ook de voor geworden. Op, op, op, op het echt? Nou, echt. ja schrikkelijk hè? Ja. ja. ja. ja. In het in gewoon middeleeuws, hè? Ja. Net zoals die, die man die verbrandt. Dat zijn toch allemaal middeleeuwse praktijken? Ja, het is ongelooflijk. Ja, ja. ja. ja. Ze leven we in een geciviliseerde wereld zogenaamd? Ja. Ja. Maar goed, uh, nou. Ja. Uh, uh, yeah. en, maar, kakkelakken, dat zei ik, Paul, omdat Vijen dat is hun bijnaam. Oh, dat is een ja, Dat is ja, een ja. bijnaam oh, voor ja, de Vijen ja. ja. Okay, ja, ja. ja. <laughs> ik zag die blik in je ogen. Ik, ik <laughs> dat je dat zei. Ik ho, ho. heb eigenlijk zin in wat vrolijks. En ik, ik kijk, Maak, Maak, ze kan nog even op. Maar heb jij nog meer leuke muziek voor ons meegenomen? Ja, want er zal vast nog wel wat uh, bijzonder uh, in zijn bestand staan. Oh jee, Sander Sander gaat nu ja, aan. Ja, ja, ja. Nou, kunnen we niet wat leuks van Willie Albert? dan? Oh, dat, dat gaan we ook nog doen, ja. Dat heb ik, heb ik aan jou beloofd. Eerst, eerst Mike, want die, ja, daar moet ik ook nog bij vertellen luisteraars. Hij zou eerst live komen zingen hier, maar uh, Anita had de vorige keer je keel gestoken, geloof ik. Nee, ik, heb, ik heb drie, drie weken geleden zat dus ik echt uh, met zware keelontsteking. Had ik bovenste keelontsteking. Ik had er nog ja. nooit van gehoord. Ik wist ja. niet eens van het bestaan af. Ja. Maar toen was dus echt mijn hele stem kwijt. Ja. En, nou, ik ben nu net uh, eigenlijk twee Kijk. dagen van mijn griep de zaakjes af. Ja. Ook die heerlijke griep... die er momenteel eerst gaat. Ja, ja. Dus op... als jullie morgen een klein <laughs> beetje... wat zweterig voelen... En, dan ben ik het geweest. En, en even, en, even, even, ja. even voor de luisteraars thuis. Ik geef op. graag wat weg. Ho hoe lang duurt die griep uh, als, je, als je het onverhoopt krijgt? Hoe lang duurt, nou, hoe ik griep... heb er dus drie weken mee lopen kwakkelen. Drie weken? Ja. Oeh, dat is lang dat hè? Ik, uh, ja. Ja. ja, en, en het, het grootste gevaar met deze griep die nu rondgaat met die influenza is de longontsteking. Hè? Die, uh, ja, ik heb begrepen ja, dat nou was bijna ik bang iedereen, voor ja, bijna, nou ja, ja. Het is waarschijnlijk een strottenhoofdontsteking gehad, hè? de bovenste nou ja, dat, keelontsteking. Dat, ja, dat, dat zat hier ergens boven. Okay, ja, denk ja. er al, Mike, want, ze, want ze, ze werkt voor een dokter toch? Doe, doe dat nog ik nog ben doktersassistent van beroep. Ja, ja, bovenste keelontsteking nee, Doe ik niet, niet meer. Doet, je doet het niet meer? <laughs> nee, ik doe het niet meer. Helemaal niet meer. Nee, je doet het niet meer. Het is kapot. Hij <laughs> ah, is een stuk. Niet meer te repareren. Okay. Het is dan een Repair cafe, geloof ik. Oh, oké, oké. Hé, nou, je, je bent gelukkig... Uh, je was wel in staat om uh, bij ons te komen. Waarvoor dank natuurlijk. Ja, hartstikke leuk. Uh, een ja, stukje, mag zijn. En, en, en daarom zeg ik ook van... Nou, je kan dan niet live zingen... maar je hebt gelukkig geluidsdragers meegenomen. En ik kijk Sander aan. Sander, ben je, ja, er, ben je klaar? Ja, ik heb hoor. een uh, hele mooie klaar van Mike. De ware. Oh, nog een rustige. Oh jee, we gaan ervan genieten. Gaan we zwijmelen. Ik reis nu voor mijn werk alleen. heel erg land af, al een Dat ik je zo mis het zijn gevoel. I'm Ja, en was gezellig. Echt super. Hey Mike, dit nummer heette? De Waarde. De Waarde. En, uh, wanneer is dat opgenomen? Is dat een paar jaar geleden? Of gezet? Ja, dat is uh, nu denk ik vier jaar. Hier, vier, vier jaar geleden. Okay. Heb je nou ook ambities om, om een keer een heel album te maken? Niks liever natuurlijk. Ja, dat, ja, ja. Maar dat, ik zou wel een album willen maken, maar dan wil ik geen koffers doen. Dan wil ik echt gewoon puur alle, allemaal eigen nummers. Op. Eigen nummers? Want die heb je ook op de plank liggen al. Dat, er liggen sowieso al een nummertje of zes, zeven hebben we klaar liggen. Oké. Okay. Ja, een soort album, 11 12 liedjes. Klopt. Dan, dan, dan moet je ongeveer dan, moet je ongeveer dan uh, op rekenen. Ja. ja. Vaak wordt het in eigen beer gedaan. Hè. Zelf de kosten dragen voor zo'n voor opname. En dat, maar goed, als je eigen nummers hebt, dan scheelt het in ieder geval uh, de kosten voor, voor uh, de rechten die je dan af moet dragen. Klopt. En als het eigen muziek ook zo dus van jezelf is, dan is dat helemaal niet die natuurlijk. Ja. Nou, ik, weet, ik weet, mijn zoon heeft een, een aantal jaar geleden een, een, een album gemaakt, of twee albums eigenlijk, van de ja. nummers van Michael Bublé allemaal. Ach, geweldig. Ja, maar, maar dat kostte 3500 euro toen al. Toen al. Dan praat ik over een paar jaar geleden. Voor twee albums? Ja, ja, maar dat valt in principe nog mee. Ja, maar allemaal met orkestbanden. En die orkestbanden die hebben we ook gekocht. Uh, je hebt van die karaoke-sites. Van die, uh, Karaoke-versie uh, ja, ja. Karaoke heet dat bijvoorbeeld. En dan kan je gewoon uh, orkestbanden kopen, is legaal. Ja. Dus op die manier betaal je eigenlijk ook al een, een bepaald uh, nummer per, per track. En, en je moet natuurlijk Buma stemmen voor, voor al die nummers die uh, je door... Moet David Foster met name. En, en, en die Chang, die, die, die Chinees, die van Michael Buble schrijft. Je, ben, je bent fan van Michael Buble, toch? Ja, maar wie zijn nummers schrijft, ik durf ja, het echt, echt niet te vertellen. <laughs> Oké, okay. nou ja, hij, hij maakt natuurlijk... Kom je nooit bij de, de Chinees? Nee. Dat, dat doet hij heel ik heb wel nog een uh, heel mooi Chinese scherm staan thuis. Hij, ma hij maakt gebruik van, van uh, covers ook, hè Marco Hij heeft natuurlijk een aantal eigen liedjes: dat Everything, and Home en and, and, uh, Lost. Ja, Beautiful Day zo, en zo. En, uh, en daarnaast zingt hij liedjes ook van de Bee Gees en van alles maar op. En dat doet hij natuurlijk op een hele aparte manier. Hij heeft zijn eigen arrangementen nee. en vaak ook een big band erachter staan. Die klinkt als een klok BMW. Was er naar een concert geweest van hem? Nee. Ja, ik nee. ben er in het Gelgedome. Uh, geweest, ik denk anderhalf jaar geleden. Ja, ja prachtig, prachtige Amerikaanse. Line Ritchie wel, daar ben ik wel. Uh, ja, daar ben ik ook geweest. Symphonie bij Rousseau, ja. Ook met, uh, dat was trouwens ook Dean Clark. Uh, Klopt, met, met, uh, met, met alleen samen. En Treintje Oosterhuis natuurlijk, ja. want die uh, Face in the Crowd uh, werd toen... Uh... Super, ja. ja. Ja, dat was inderdaad samen met Line Ritchie. Samen met Line Ritchie, ja, helemaal. Prima. Uh, ik kijk nog eventjes naar, naar Paul Dikker. Paul, uh, jij gaat uh, die tentoonstelling samen met Willem Harbers... Ga je, oh, heb je die ingericht. Dat is een beeldhouder. Uh, uh, hoe hebben jullie elkaar gevonden en waarom samen die tentoonstelling? Uh, nou, ja, we hebben eerder met elkaar samengewerkt. Ja. Uh, ik denk misschien kennen we elkaar van de... Hele, ook een tijdkleding van de BBK... dus de Beroepsvereniging van beeldend Kunstenaars. Dat kan zijn dat we elkaar daar hebben ontmoet... Ja. Maar uh, ja, wij kunnen heel lekker samenwerken, onze, ons, onze uh, mijn schilderij en zijn beelden die harmoniëren heel mooi met elkaar. We mm -hmm. zijn allebei heel sterk van vorm en heel, we doen al echt duidelijke uitspraken. Dus ja. Weet je, je krijgt echt als je zo. We hebben gisteren de tentoonstelling ingericht. Dus als je daar binnenkomt, dat is ook, dan heb je echt iets van. Uh, dat heb ik niet alleen, maar dat hoor je dan ook van andere mensen ja. die dan even aankomen waren. Ja, je jeetje, ja. weet je wel, ah, Het ademt. Weet je. je hebt echt het gevoel van. jeetje, Hier gebeurt iets. Overweldigend een beetje. Nou ja, ja het is een beetje. Maar het, ja, het, het is ook de bedoeling hè, dat ja. je echt iets je gevoel erbij krijgt. Dat ja. Het, uh, okay. He, dat je niet het ene schilderijtje naar het andere. Maar dat je echt het ruimtelijk. Mm -hmm. en, nou ja, in ons werk. Uh, en, en we kunnen het goed met elkaar vinden. Ook zo'n zo uh, organisatie van zo'n tentoonstelling. Dat heb je natuurlijk ook als je. Uh, je, als je een uh, plaat moet maken of een concert moet doen, dan weet je, je moet samenwerken met anderen. Ja. Je moet publiciteit verzorgen. Je moet, nou, dat kunnen wij ook heel goed met elkaar. Van jij doet dit, ik doe dat. Ja. Ja. Ik schrijf de teksten, hij, uh, hij maakt zo'n mooie kaart en zo. Daar is hij weer goed in. Ja. En uh, nou ja, dat, dat soort dingen gaat allemaal heel uh, lekker. Oké. Okay. Ja. Hey, uh, die beelden, want kijk, schilderijen, ja, dat, uh, die zijn wat te tillen. Uh, zeker als je met, met... Ja. maar beelden, daar heb ik altijd al de indruk van. Nou, dat zijn hele zware, ja. zware, zware ja. objecten. Ja. Hij werkt met uh, metaal, met staal en met marmer. Het zijn vaak combinaties. En uh, ik help hem dan, hè, want we vervoeren het dan ineens. Dus er ik kwam een vrachtwagen en zo. Die... Maar hij woont op één hoog. Ja. En dan, dat wordt allemaal getakeld. Hij heeft voor elk beeld. Die beelden zijn uit elkaar te halen. Weet je, die zijn te ja. demonteren. En die zitten allemaal in zwaar grote kisten. Ja. En dan gaat met een elektrische takel gaat dat allemaal naar beneden. Die grote kisten die moeten dan in die auto. En vervolgens. He, vervoeren we dat dan naar de meers en dan moet het allemaal weer op karretjes en zo. Ontzettend gedoe. Ja. ja. Heel zwaar. Ja. Heel zwaar. Ja. Maar gelukkig uh, zijn ze dus demontabel. Zijn ze in verschillende delen. En ja, ja als ze daar staan, dan, dan zie je al het werk niet. Hè. Dat is het mooie. Ja, ja. <laughs> oké, okay, maar ze ja. straks ook weer weg natuurlijk. Ja, ze moeten straks ook weer ja. weg. <laughs> ja. En heeft, heeft, heeft jouw uh, collega Willem uh, Harbers, want daar praat ik dan over. Heeft hij ook uh, ruimte om al die uh, uh, objecten te stallen? Want, uh, nou ja, dus, uh, maar hij heeft, hij heeft een tamelijk uh, lekker atelier. En hij heeft ook nog een ruimte, ik geloof ergens in Spandroek bij een boer. Ah. En daar heeft hij alles dan uh, ah, uh, ik. zo ja, lang okay. gestald. Ja. Ja, ja, ja. Wat schilderijen ja, zet je tegen elkaar aan. Daar nou, moet je ook mee oppassen. Hè? Want uh, wel netjes de afbeeldingen naar elkaar. Ja. Dat niet, dat, niet het haakje van de achterkant, <laughs> het andere. Hè? De... Maar, nee, maar goed, ik verkoop gelukkig ook redelijk. En zo, dus ja. als ik, Want anders dan, dan stapelt zich dat op. Hè, dan word je helemaal naar van het. Wat, wat voor de luisteraars misschien? Want misschien zitten er uh, mensen te luisteren die zelf ook iets uh, met schilderen hebben. Of daar iets mee willen gaan doen. Ja. Heb jij nog tips voor, voor, voor luisteraars die, die uh, willen beginnen met, met de schilderkunst? Eh. Uh... Nou, doe vooral wat je leuk vindt. En uh, ja, weet je, ja. ja, verdiep je er een beetje in. En, uh, ja, maar als, en je denk... daar, als je daarmee gaat beginnen, wat, wat kun je dan het beste doen? Kun je uh, portret, ja. portret schilderen of, of, of juist landschapsschilderen? Ja, of gewoon een beetje een stilleventje, stilleventje? stilleventje neerzetten en dat proberen na te tekenen. Het begint eigenlijk allemaal bij het tekenen. Ja. Ja. Ja. lukt me wel. Ja, ja, <laughs> ja dat... je moet in verhoudingen eigenlijk kunnen, de dingen een beetje kunnen tekenen en schilderen. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, maar het is misschien ook leuk, want bij het pluspunt worden natuurlijk ook uh, regelmatig workshops georganiseerd met ja. schilderen oh, okay. of, ja. of uh, cursussen. Ja. Ik heb hier vroeger in Zandvoort en, uh, nog wel eens een cursus portrettekenen gegeven. Kijk, en zo is het gekomen, hè? Ja. Zo is het gegeven, gegeven. Oh, gegeven. Ja, ja, ja. Oh! Ja, ja. Oh, wat leuk. ga je dat nog eens een keer doen? Ik weet niet of het nog bestaat. Nou, Marianne Rebel, die geeft wel cursussen. Oh, ja, dan hoef ik het toch niet te doen? Dan hoef jij het niet te doen. Jij doet het weer op een heel andere manier misschien. Ja. Maar we hebben Mike Daan net heel mooi horen zingen. Maar onze gast Paul Dikker, die heeft ook een smaak voor mooie zang, Want die heeft Willy Alberti uitgekozen. Nou, hij de mooie Wester Toren Oh, Daar woon ik vlakbij. Oké. Maar Willy Alberti, want ik wil je wel iets verklappen. Vroeger, dan praat ik over dat ik een jaar of zeven, acht was. Dat is in 1954 was dat. Toen was mijn vader ook een grote fan van Willy Alberti. En die had zo'n zo zo zo zo platenwisselaar. Allemaal van die ja. singeltjes Die werden bij Hoge Bijl in Haarlem gekocht. En allemaal Willy Alberti, junior Dano. Ja, en zo. Heerlijk, ja. Dus En ik ging als, als klein jochie, ging ik al pioven en kom ik prima. En al die Tiro en al die liedjes ging ja, ik kon helemaal niet zien, hoor. Nog niet trouwens. Ah, dat valt wel mee. Dat, dat is een ander, maar, maar, maar dat deed ik. Dus oh. ik, had, ik had als kind ook iets met Willy Alberti. Ja. En dus ik, vind, ik vind het leuk dat jij dat hebt ja. uitgezocht. We gaan, we gaan iets draaien, heren technici. Van, de, van Willy Alberti, de Wester Jij staat daar jaren al, waar ik ook loop in de Jordaan, je vocht me overal. Als jij eens zo gaat vertellen wat je al die jaren zo ziet, wat zou je ons veel kunnen zeggen? Maar alweer je doet het. And O oh. Onze geheimen, onze leed, Je speelt alleen maar je en Of flinke het rotsen westen van eerbied ben vervuld. Wanneer het gouden zonlicht je slanke spits omhult. Als eens mijn laatste uur slaat, de krachten mij langzaam vliegen. Dan wil ik aan mijn zonden een ruitje waardoor ik. Jouw toren kan zien, Kent onze diepste geheimen, onze lied, onze drie te nog meer. Je speelt alleen maar je kloot. Willy Alberti, uh, de keuze van uh, Paul Dikker was dat en, uh, uh, ik heb begrepen dat. Uh uh, Johnny Jordaan en Willy Berti, dat dat uh, familie, uh, ja. neven hè, van elkaar. Hè? Zou ik, zou ik u niet. Wat een helderheid hè? Die, in die stem. Hè? Wat een stuwing ja, zit erin. Joh, fantastisch. Hè? En, en, en dat, die herkenbaarheid eigenlijk ook. Zo'n stem, ja. dat is, is ongelooflijk toch? Ja, zeker weten. Ja. Ja. Hey maar uh, Johnny Jordaan, of nee, Willy Albert, die schijnt verantwoordelijk te zijn. Dat heb ik me althans laten vertellen. voor het letsel wat Johnny Jordaan in zijn ogen had. Is dat, ja, oh, dat... Ja. Die, die, die, uh, ja, ja dat zal niet expres gebeurd zijn maar uh, het schijnt zo te zijn dat ze in hun spel vroeger uh, als kinderen uh, dat, dat wil Albert iets uh, waardoor Johnny zijn oog uh, is kwijt geraakt ja nou ik weet niet of hij zijn oog helemaal kwijt was eigenlijk in oh. ieder geval, in nou, geval, volgens mij had hij uh, een glazen oog toch ja dat zou wel kunnen ja ja nou dat, dat, dat heb ik maar ik weet niet of het waar is hoor dus ik mag het eigenlijk niet eigenlijk niet als waarheid we gaan doen. het uh, opzoeken ja oh yeah. ja <laughs> Komen we dinsdag op terug, ja. bij Zandvoort Lunch. Ik kijk eens op mijn klokje, ja. we, Och, nog... we zijn er alweer bijna doorheen, We juist. zijn er bijna doorheen, maar ja. ik, vond, ik vond het enorm gezellig. Hebben jullie nog iets van, je zegt van nou, dat willen we toch nog even kwijt? Uh, nou kan het nog, want het is, uh, we, hebben, we hebben nog een minuutje of, uh, of zeven, acht. Ja. Ben ik iets vergeten? Uh, als het om jouw carrière gaat, Mike, uh, wil je de ik luisteraars... Oh. <laughs> ik heb zijn microfoon niet. Uh, nou, noem nog even je website en, en uh, laat nog even weten wat er allemaal precies op te zien is. Mag ik nog even stiekem terugkomen op Sean uh, Jordaan en Willy Alberti? Natuurlijk. Ja, ja, graag Maurice. Graag. Want uh, inderdaad is het zijn neef... Ja, Willy Alberti is een evenzo Jordaan. Ja? En op negenjarige leeftijd verloor hij een oog in een stoerpartij met uh, Willy Alberti dus. Nou, ja, kijk, nou he. je hebt gewoon gelijk, jongen. Nou, dan heb ik het in ieder nou, geval... Uh, was het was gewoon een leugen. Dus. Nee, dat We is echt een waarheid. Is mij ook maar verteld, maar nou oh, wordt het... Uh, nou wordt het uh, even bevestigd. Uh, officieel, uh, via... Ik de... hoorde jullie in ontvangstruimte erover praten... dus ik ren hier naartoe om het even uh, te melden. te <lacht> zoeken. Ja, dan heb ik dinsdag weer niks <lacht> te vertellen. Dankjewel, Maurice. <lacht> Alsjeblieft, hè. <lacht> <lacht> um, nou, de, de website van uh, Mike Danen is dus Mike danen met d a, -A n e n Daar uh, vindt u ook muziek op van Mike. En uh, als we je nou willen, willen boeken, Mike, uh, mo moeten ze dan via die website benaderen? Of moeten ze, staat ook je telefoonnummer daarop? Of ja, alle gegevens staan erop. Of heb je een management? Wat? Is die, was die luxe er maar? <laughs> ik, ik zou niet kunnen wachten, maar... Nee, nee we nee. hebben natuurlijk ook nog een Facebook-pagina waar, uh, waar ik heel veel mee doe. Ja. Dus ook gewoon Mike Dane. En ja, daar staat in principe uh, eigenlijk... Ik doe daar nog meer mee dan momenteel dan met mijn eigen website. Dus oh, okay. voor ons is dat uh, ja, natuurlijk een ja. veel groter bereik. Ja, Facebook is uh, wat dat betreft... Uh... Heb je veel fans op de... Of veel likes heet dat dan, hè? Of zo op een Facebook? Ik heb uh, mijn Mike Dane zanger. Facebook oh, ja. zit ik nu op de, ik geloof, 600 oh, ja. uh, likes. Ja, dat is gewoon voor, voor, voor een bio ja, Weet je wat van, het is als, als daar bijvoorbeeld een filmpje op staat, dan gaan mensen dat delen. Ja. ja. En, dan, en dan kom je soms bij, bij mensen terecht waar je uh, eigenlijk voorheen niets mee had, maar doordat, dat we vrienden zijn van vrienden en van vrienden. En zo uh, wordt dat verspreid. Ja, dat is en dat is ook zo, zo, zo, zo met de muziek, uh, met orkestbanden, dingen, via Facebook, ja. het uh, ideaal. Uh, Paul Dikker, luisteraars. Nou, we hebben het al uh, een aantal malen verteld, maar voor de mensen die heel laat hebben ingeschakeld, toch nog even in de meeste. Dus de tentoonstelling aankomende zondag, 4 uur gaat dat beginnen. Uh, uh, Paul samen met uh, uh, beeldhouwer Willem Harbers. De schilderijen van Paul Dikker zijn daar te koop. En ook Paul heeft een website: pauldikker.nl En Dikker, dat spelt u gewoon D-I-K-E-R. -K ik ga uh, uh, Mike nog even kennis laten maken. Kan ik toch niet laten met mijn zoon. Omdat hij ook bij Michael Boulay zingt. En dit is het liedje. Ja, Super gaaf. Hold on. Didn't they always say we were the lucky ones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 Zij, hold on to me tonight. Cause we are stronger here together. Dan we could ever be alone. So hold on to me, don't you ever let me go. Tel we te zitten te luisteren naar Sven Duyp, gaan we ondertussen een beetje afsluiten, Sjarro. En even iedereen bedanken, denk ik zo nieuws zit eraan te komen. Ja, Maurice en uh, Sander, hartelijk dank voor jullie uh, technische verlucht. Uh, <laughs> Ik dank uh, zanger Mike Dalen voor zijn komst naar de studio en Paul Dikker ook voor zijn komst. Uh, heel graag. Gedaan. Voor jullie, jullie gezelligheid bedankt. en met name ook jullie enthousiaste medewerking aan het programma. Dit was Stand voor Draai Door en wij wensen jullie allemaal een heel fijn weekend. Dolly, ook hartelijk dank voor jouw uh, uh, gezelligheid. Voor de, uh, voor het uitnodigen van twee verschrikkelijk gezellige gasten. Dankjewel. We The lucky one